Of uur. Marian met het NOS-journaal. Iraakse troepen hebben een belangrijke stad bij Bagdad grotendeels heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat. Op overheidsgebouwen wappert de Irakse vlag. De autoriteiten willen voorkomen dat IS naar Bagdad oprukt. Ook in het noorden verliest de terreurorganisatie terrein. Koerdische troepen hebben daar de stad Zoumar en enkele omliggende dorpen heroverd. De Koerdische troepen konden het gebied weer innemen na luchtaanvallen van de internationale coalitie. Komende nacht komt er weer een einde aan de zomertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok een uur terug en is het opnieuw twee uur. De zomertijd is in maart ingegaan. De periode duurt vijf maanden, van maart tot oktober. In de laatste nacht van zaterdag op zondag in oktober wordt de klok dan weer teruggedraaid. PvdA-leider Samson maakt zich zorgen over de toekomst van zijn gehandicapte dochter. Het VVD-pvda-kabinet bezuinigt op de sociale werkvoorziening... en de PvdA-leider vraagt zich af wie er nog een plek voor haar maakt... Samson vertelde over zijn persoonlijke zorgen in een speech op de politieke ledenraad in Amersfoort. De dochter van Samsom zit op een speciale middelbare school en heeft daar leren lezen en rekenen. Maar volgens Samsom grijpt de gedachte aan hoe het daarna verder moet hem naar de keel. In heel Overijssel is de straatverlichting vanavond niet aangegaan. De oorzaak van het probleem ligt bij energiebedrijven in waar het systeem dat de straatverlichting aan- en uitzet is ondergebracht. De zender die het sein verstuurt dat de verlichting aan moet, werkt niet. In schakelt de verlichting nu handmatig in. In het grootste deel van de provincie doen de lichten het daardoor weer. In de eredivisie heeft Vitesse gelijk gespeeld tegen NAC Breda. In de Arnhem werd het 2-2. AZ FC Groningen eindigt ook in een gelijkspel, eveneens 2-2. Heracles Willem II werd in Tilburg 1-3. En Ajax Eagles is nog bezig. Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen eerst grijs met mist of nevel. Later geregeld zon. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Brave with me. DJ. Monica Moss Stefan y baila baila, baila Hey Jerry, la vida es bella Jerry Roper no. Stefan Zumbo Miss pues Monica Moss uh. Nada Y vuela Dat komt mij